Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Oostenrijk is de snelweg A4 tussen Wenen en de Hongaarse grens dicht. De weg is afgesloten vanwege de veiligheid. Gisteren en vannacht zijn duizenden migranten de grens overgestoken. En die willen via de snelweg naar Wenen lopen. De politie houdt er rekening mee dat ook vandaag veel migranten de grens overkomen. En vindt het te gevaarlijk dat er dan auto's op de weg rijden. De snelweg A4 is de belangrijkste wegverbinding tussen Oostenrijk en Hongarije. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's over. Het aantal mensen dat achterloopt bij de betaling van alimentatie is sinds het uitbreken van de crisis bijna verdubbeld naar ruim 14.500 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsinstantie die de alimentatie int bij wandbetaling. De gemiddelde achterstand bedraagt 420 euro. Veel mensen lopen achter omdat ze financiële problemen hebben. Daarnaast zijn veel mensen het niet eens met de hoogte van de alimentatie die door de rechter is vastgesteld. In zo'n driekwart van de gevallen wordt de alimentatie na bemiddeling van het alimentatiebureau alsnog binnen één tot twee maanden betaald. De supportersvereniging van FC Groningen begrijpt de ophef over 800 asielzoekers die gratis naar de bekerwedstrijd tegen FC Twente mogen. Sinds de club woensdag bekendmaakte dat de asielzoekers gratis naar stadion De Euroborg mogen, zijn er woedende reacties binnengekomen. De supporters vinden het onterecht dat ze wel moeten betalen. Alle asielzoekers van de opvanglocaties in Bellingwolde en Onne zijn uitgenodigd. De club zegt de asielzoekers zo een leuke en onbezorgde avond te willen bieden. Het weer, zonnig, hier en daar stapelwolken... en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 19. Morgen toenemende bewolking en regen. In het zuidoosten is er in de middag kans op onweer. Het is wel zacht morgen met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is sombakker Bakker van de ANWB. We staan een file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden-Oost, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even praten met uh, Henry Rueckert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... De KLM open op de ground hier in Zandvoort. Helaas voor de laatste keer, de derde keer en de laatste keer. En we hebben daar Joop van Nes, de gast van vandaag... En David Habits. En dan gaan we daar zo meteen naartoe om weer te luisteren hoe het staat bij dat uh, gebeuren in Zandvoort. De KLM Open. Maar we draaien vandaag ook de muziek van onze gast Joop van Es. En het volgende nummer dat uh, Ruud hier heeft klaarstaan. Q65. You're the victor. Lekker, hè? De Haagse, de Haagse beatmog is het bijna. Het is bijna de Haagse mag. Ja, je moet ervan houden, hè? Ja, dus nou, geval... ik hou ervan, hoor. De q 65 De Nederlandse Pretty Things waren dat, hè? Ja, ja, ja ja, ja, leuk, ja, leuk. ja. ja, joh, dat was muziek. Deze muziek was uitgekozen door Joop van Nes. Eh, Joop van Nes. Ik, ja. Waarom zeg ik dat nou steeds verkeerd, Joop? Dat komt natuurlijk door die KLM open. Ja, het zal wel weer. <laughs> Hoe is het daar? Laatste nieuws graag. Uh, ja, ik ik ik kan niks waar ik nu sta kan ik niks zien. Ik, weet, ik heb geen idee van een stand of zo. Maar als ik dat wel ga opzoeken, dan kom ik in, in, uh, in een omgeving waar ik bijna niet kan praten of mag praten om de spelers niet te storen. Ja. Vandaar dat ik uh, een rustige plaats heb uitgezocht. Waar ik uh, niemand stoor. Uh, nou, de mensen die, uh, die langslopen, die kijken wel heel raar naar me. Maar dat moet er maar. Ja, nou dat vind dus, ik ook hoor. Het is allemaal voor je Ja, <laughs> Dat is geweldig, dankjewel. Maar uh, een beetje raar is natuurlijk dat een evenement, een groot internationaal evenement, gehouden in. Z-antwoord. daar moeten de mensen van de lokale radio en televisie... die moeten het doen met telefoonlijntjes. Ja, nou, dat is wel uh, uit te leggen. Uh, de rechten zijn verkocht aan Sport1. Die hebben dus alle rechten van televisie en radio. En uh, die zenden uit op een bepaalde golflengte. En de loopzenders die wij als radio hebben... Die, uh, die zitten er één kanaal onder. En dat is te weinig. Daar moeten meer kanalen tussen zitten. Want... Uh, die zender van ons, die blaast alles eruit. En uh, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Ja. Dat, dat mag gewoon niet. Maar het blijft natuurlijk vreemd. Want wij kunnen natuurlijk net zo goed met onze apparatuur... iedereen voorzien van een doorprik. Ja, nou... We, we hebben het zelf gedaan als CFM. We we, um, even kijken, acht jaar hebben we uitgezonden, twee jaar dames uh, open, ladies open. En zes jaar, dus twee tours, uh, de KLM open. Uh, daar moet een speciaal apparatuur voor ingehuurd worden. Dat kost veel geld. En uh, degenen die het nu uh, de rechten hebben, ja, die betalen daarvoor. En dat levert dus geld op. En wij kosten geld. En behoorlijk wat ook nog. Eh, Exacte getallen kan ik je niet geven. Eh, ik heb alleen een vermoeden, maar daar ga ik niet uit. Nee, nee, oké. Okay. Hoe is de sfeer? Wat, wat voel je als je daar bent? Eh, Golfliebhebbers. Eh, aan alle kanten. Eh, toen ik eh, toen, voor de eerste keer eh, vandaag bij jou in de en ik kwam... Eh, en toen probeerde ik dus wat zacht te praten... maar dat was nog te hard en men keek mij boos aan... Eh, met andere woorden, je moet je mond houden, want we zijn hier aan golven. Nou, daar wil ik altijd graag aan conformeren, geen probleem. Maar ja, ik was op dat moment gewoon even met, met radio bezig. En ik dacht dat ik op een, een goede afstand zat vanaf de tee, En dat was niet het geval. Maar die mensen die zijn dus hier nu op de kenner. En uh, gisteren was het uh, volgens de Caddy de Master, Ronald Zwemmer, de Zandvoorter, was het voor de donderdag bijzonder druk. Hij zegt, uh, ze hebben een vliegtuigje, een soort van drone die dus ze hier rondvliezen, die... Uh... Uh, beelden maakt en hij heeft het gezien en dat uh, uh, uh, is meer dan andere keren. Ik denk ook dat de golfsport in de lift zit. Behoorlijk in de lift zelfs. Uh, komt natuurlijk door uh, de vele uitzendingen die er gebeuren uh, in Nederland. Uh, radio en televisie. Met name televisie uiteraard. Want het is een sport om naar te kijken. Het is een geweldige sport om te doen. Maar als je daar echt die toppers hebt, ja, dan, dan, dan, dan, dan krijg je gewoon rillingen van af en toe. <laughs> <Ja. grijg> Geweldig. Toch is het opmerkelijk, ik, ik moest vanmorgen Ruud van station halen en gisteren heb ik een hele tijd vastgestaan, omdat allerlei mensen naar, naar, naar, de, naar het evenement toe gingen. Maar vanmorgen kon ik zo doorrijden. Is het vandaag rustiger? Heb je die indruk? Uh, nee, niet echt. Um, het is nog vrij vroeg, het is nog geen twaalf uur natuurlijk, dat scheelt ook een hoop. Gisteren was ik hier om half twee en het was aanmerkelijk drukker. Uh, ja, komt, uh, kijk, half, ik zei het er straks al, half twee, vijf, half twee slaat Joost Luijt af. Nou, dan, dan verwacht ik weer gewoon weer een pak mensen hier, dat is niet normaal. Gisteren ook, die flight van Luiten, die werd gevolgd. En van Giminez moet ik ook zeggen. Die heb ik net voorbij zien komen, die moest dus vroeg starten. Die werden gewoon gevolgd met door, door hele dromme mensen. Nou, is Giminez en tot een verbedigsprekende ja. uh, speler. Ja. Maar Luiten ook en met Luiten speelde Tom Watson. En Tom Watson, ja dat is de legend op dit moment. Die in zijn najaar weer even uh, leuk uh, een paar centjes gaat pakken hier in Zandvoort. Maar die man die, ja, het is dat hij gisteren plus één speelde. Dat uh, is eigenlijk beneden zijn stand. Maar ik denk dat hij vandaag uh, makkelijk de kut gaat halen. En dat hij dan uh, van het weekend uh, toch zal laten zien dat hij uh, behoort tot de, misschien wel zelfs de beste uh, linksspeler... ...van de wereld links spelen. Uh, uh, met name aan de kust uh, wordt dat gespeeld. Een baan die dus uh, eruit gaat en weer binnenkomt. Nou, dan gaat, in zoveel gaat dat uh, vier keer, twee keer eruit, twee keer erin. En dan heb je met regen mee te maken... ...en met wind mee te maken, storm mee te maken. Dat maakt er allemaal niks uit. Uh, hij schijnt dat heel erg goed te kunnen. En uh, ja, daarom is je eigenlijk ook uh, de topper hier. De topper, moet ik zeggen, op de lokale op Open hier te op kennen Kennemer. Ja, ik, ik denk dat we een andere topper hebben. Jo, sluiten. En we zitten in het tweede ja. uur van de Watertorensport. Je hebt in het eerste uur verteld hoe het gisteren gegaan is. Maar laten we het kort samenvatten. Fantastisch, niet? Ja, absoluut. Uh, hij zegt ook zelf. Ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Hij merkte dat uh, al in de aanloop naar, naar het Kennemer. Er zijn een paar wedstrijden. Je hebt een uh, uh, wedstrijd voor het goede doel. Dat is trouwens 53.500 euro opgehaald. Wauw. Uh, het goede doel. Uh, hoop geld. Vorige week zaterdag was dat. En je hebt dan uh, woensdag een, uh, een klein uh, Pro-M gehad. Dat is een, uh, een prof die we dan met de paramateur speelt. Over 9 holes. En... <tie> <tie> <tie> Sorry. In de dag later kregen we uh, de grote Pro-M. En dat is dan over 18 holes. En uh, hij had daar al het goede gevoel. En dat bleek gisteren ook. En uh, laat hij nou eens een keertje vier dagen... Dat goede voel, gevoel hebben. Dan, dan, uh, ja, misschien gloort alleen die smoois aan de horizon uh, uh, zondagavond. Ja. Het is natuurlijk koffiedik kijken. Maar uh, hij heeft er wel de kans voor. Ja, ik heb je in het eerste uur ook gevraagd. Het is prachtig weer vandaag. Maar er is behoorlijk veel wind. Hoe is die invloed van die wind op de spelers? Ja, daar moet je rekening mee houden. te tegen tegenrekening mee houden. Die wind komt dwars over de baan heen. Die komt uit zee. Uh, een, beetje, een beetje Noordwest zo. En uh, ja, dat merk je toch wel... En men moet daar uh, te degen rekening mee houden. Doe je het niet, dan gaat je bal op, te ver naar... Uh, even kijken, dat ligt daar waar je toe speelt, naartoe speelt. Speel je van, de, van het clubhuis af, dan gaat hij te ver naar rechts. En uh, kom je naar het clubhuis toe, dan gaat hij ver naar links. Ja, daar moet je rekening mee houden. En uh, ja, het is inschatten wat, uh, hoe, hoe je eigen spel is. Als je hoog, uh, hoge ballen geeft, ja, die pakken ze meer wind dan dat je lage ballen geeft. Hm. Alleen lage ballen die stoppen weer veel minder snel dan hoge ballen. Ja. Uh, het is inschatten, inschatten, inschatten. En ja, je moet het natuurlijk ook kunnen doen. En laat eerlijk zijn. En, en, en baan... heeft er al iemand uh, vandaag die BMW gewoon Joop? Nee, nee, nee. Vorig jaar wel, overigens. We hadden twee prijzen vorig jaar. Eentje was er een BMW, die ging eruit. Maar ook een, een ruimtereis... Oh. Ik als man, die kon op de 15e hal, dat is een 158 meter baan, ik kon hij met een hal een ruimtereis winnen. Dat heeft hij gedaan inderdaad. Um, dat hoefde hij natuurlijk niet meteen op te nemen, maar hij mocht het doen. Hij heeft overigens wel gezegd van, ik doe het niet, want ja, ik ben in, in voorbereiden voor alles nog wat. Ik kan er niet een jaar uit om dat te gaan doen, want hij schijnt ervoor te moeten trainen, weet ik veel allemaal. <lacht> hij, hij, hij gaat dus die, die prijs niet lichten, maar het is wel ludiek, laat weerlijk eerlijk zijn. En, hij werd toch, uh, hij, werd toch, hij ging er toch uit bij, op de 17e, was dat Bij die Pro-M? Ja, 17e. Dat, ja, nee. dat is die BMW, toch? Die ging er toch, toch uit bij die. Want, want... Nee, die gaat alleen tijdens de wedstrijd. De grote, oh, okay. Tijdens de kanelopen gaat hij eruit. Uh, Tom Watson die, uh, had uh, het genoegen uh, om op die 17e. Zijn 17e uh, Holy One van zijn carrière. Kun je nagaan, dan is hij 66. Dan speelt hij zeker al 50 jaar. Misschien zelfs we wel meer. Het is zijn 17e hal pas, tussen aanhalingstekens. Um, op de 17e op de Kenneburg. Ja, dat is toch wel een strijant, dat kan detail eigenlijk. Dat ja, dat is inderdaad, hij, uh, uh, hij, hij, hij mist dan natuurlijk niet BNB. Op de zit te wachten is het tweede, dat weet ik niet. Maar uh, de directeur Daan Sloten die ontving hem met open armen en een flut champagne. Ja, nu we het toch over prijzen hebben, uh, Joop. Is het, klopt het getal van 1,2 miljoen prijzen geld? Ja, ik dacht zelfs 1,8 miljoen. Wauw. Uh, uh, maar ja, dat is dan. Uh, uh, het zijn allemaal professionals. Als je de eerste schifting niet redt, dan krijg je toch nog geld. Uh, ja, en dan heb je uh, natuurlijk veel geld voor nodig. Ja. En als je toppers wilt hebben, dan heb je een grote, grote prijzenpot nodig. Want anders komen ze gewoon niet. Ik wil het heel even over iets anders met je hebben. Het is een prachtig evenement dat gehouden wordt hier in Zandvoort. Ja. Maar. Wij in Zandvoort hebben toevallig wel een Nederlands kampioen, golf. Uh, en ik bedoel uh, natuurlijk Martijn Wijsman. Oh ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, Martijn die is uh, twee weken geleden een Nederlands kampioen uh, uh, uh, golf geworden voor uh, beperkte, uh, we het, uh, voor geen handicap. Nee, sport is met een beperking, moet je zeggen. Ja, uh, nou ja, dat is hij dan geworden. En jij kent hem zelf. Hij is 24 jaar topper geweest in de skiwereld. Geweldige skiën. En hij is daarmee gestopt. Hij is gaan gooien op de golf. En dat gaat hem heel goed af. Ik heb hem in één keer hier mogen zien. Het is ongelooflijk hoe die man dat doet. Hij komt naar die green, hij legt die bal neer. Op zijn tee en hij, hij zit die, die kruk onder zijn stomp en hij slaat gewoon af alsof niks, niks aan de hand is. Alsof hij uh, uh, uh, geen beperking heeft, laat ik het zo zeggen. Zeg ik het netjes. Ik ben 25 jaar uh, uh, nou ja, zeg maar belangenbehartiger geweest voor de sport voor mensen met een handicap. Ik kan je vertellen, ze hebben helemaal geen handicap, joh. Het, het interesseert ze niks. Nee, tuurlijk, hebben ze, ze hebben, tuurlijk hebben ze wel een handicap... maar het maakt ze helemaal niks uit. Uh, ze kunnen bepaalde zaken niet doen... zoals dat een, iemand die niet die handicap heeft. Nee. Dat, daar moet je altijd rekening mee houden. Ja. Uh, maar je mag gerust, vind ik, die mensen uh, steunen... En, en, en ga er naar kijken. Het is geweldig om te zien. Ja, precies. Hij heeft een 10-2. Een, een het zegt mij niks, maar jou alles natuurlijk. Ja, maar... Handicap. Nee, hij heeft een handicap 10... Ja. 10,8 volgens mij. Nee, 10,2, maar dat maakt niet uit. Nou, nou, nou ja, maakt niet zoveel uit. En hij heeft uh, dat kampioenschap gewonnen. van jongens die een handicap lager hebben. En uh, dat is wel bijzonder. Uh, dat geeft de gedrevenheid van de man aan, denk ik. Uh, handicap 10,8, uh, 10 dan moet hij over 18 holes. waar normaal dan een handicap voor staat. Uh, dan moet hij dan plus 10,8. moet hij eroverheen. Dan heeft hij zijn handicap gehaald. En dat, uh, ja, dat is niet mis. <coughs> hij, uh, hij doet het heel erg goed. En, uh, zeg ik, hij is ontzettend gedreven. En hij, hij wil gewoon uh, winnen wat er te winnen valt. En dat, dat vind ik een nobel streven. Ik ben een afzwein. Ik wil winnen. Ik speel om te winnen. Ik, ik sport om te winnen. Als het niet gaat, is het jammer. Maar ik zal er alles aan doen om het wel te doen. Maar laten we wel zijn. De spelletjes zijn allemaal uitgevonden om een winnen en een vliezer te hebben. En ja. bij de winnen horen we het liefste. Hè? Ja, mijn idee. Daar ben ik het helemaal mee eens. De winner takes it all, hè? De winner takes it all. Die hebben we niet klaarstaan. Wel van de Swing Soul Machine. Spooky's Day Off. En dat is jouw muziek. Tot zometeen. Met uh, toen de tijd nee, nee, nee. zanger Spooky. En uh, ze hadden één instrumentaaltje als grote hit. Dat was ook gelijk de grootste hit. En dat was ook een nummer waarin Spooky, gewoon niet meedeed. Vandaar dat het ook Spooky's Day was. Ja? Uh, misschien leuk om het erbij te vertellen. Ik heb tien jaar lang Gouden Ouwe gepresenteerd voor uh, CFM. Ja. Dit was mijn opening tune. Oké. Okay. Ja, ja, so, uh, ja ik, ik heb ooit, uh, toen ik zelf ook een soulbandje had, ik had een, de, wij hadden jarenlang ook een soulband gehad. En uh, we hebben ooit in één programma gestaan met ze dat was in de Kennemer Sporthal in Haarlem toen hij nog bestond. Ja, leuk. Ja. ja, op een luilak nacht in 1969 stonden we in één programma met de Swing Soul Machine en de Cats en QB en nog een heleboel, en Rob Hoek. Eh, nog een heleboel van dat soort uh, mooie mensen. Ja, dat is Mooi. lang geleden. Hé, hey, um, ja, Henny is even aan de telefoon Programmaleider. Oh, jij ons, jan. je hebt onze programmaleider. Ga ja, ja, ja, ik hem even ja, ja. onder de knop zetten? Ja. Goedemiddag, meneer Vos. Uh, goedemorgen, goede is het nog? Hoor. Ja. Ja. ja, Ruud is een beetje in de war, hoor. De zon schijnt en dan wordt hij helemaal zomers. Hè? Ja, ja, ja, Ik heb een zomer in het hoofd. In zijn muziek ja. ook. Ja. Albert jan, jan goedemorgen. Voordat we verder gaan, allereerst van harte gefeliciteerd met een goede muziekkeuze. Van nou, die is van Joop, hoor. Ja, dat weet ik. Die is van Joop. En uh, ik weet dat Ruud dat ook graag horen wil. Ja. Ik, ik zit met, met aandachtig te luisteren naar de muziek. En uh, natuurlijk ook naar het verslag van uh, David Habi. En ja. uh, van je speciale gast uh, Joop Van Nes omtrent het hele KLM Open gebeuren. Maar ik kon, de, ik kon de verleiding niet meer staan om jullie even een appje te sturen. Want uh, ja, ik heb toch ook vanuit, uh, vanuit CFM-oogpunt gezien. Uh, in, de in de aanloop van dit toernooi het nodige dat nodig al. Het laatste hoorde ik niet. Uh, uh, wat zei je er? In de aanloop van het toernooi. Uh, ja. hebben we dit jaar natuurlijk al het nodige meegemaakt als CFM. met de organisatie. Want? En, nou, en uh, kijk, het, uh, het hele evenement is eigenlijk al een hele week aan de gang. Het is zaterdag begonnen met een. Uh, met een uh, ook een sponsortoernooi voor, uh, voor het goede doel. Ja, veel dus geld zijn... trouwens. Ja, dat is, dat is geweldig. En uh, dus laten we zeggen dat die, die kant van de organisatie er heel goed uitziet. En dat is dan TIG Sports uh, Nederland die dat organiseert. Maar ten aanzien van de accreditatie waar ik, uh, waar ik dus al uh, vanaf uh, juni mee bezig ben. Dat loopt via de Nederlandse Sport... Uh, even kijken. De ja, Nederlandse Sportfederatie Persservice. Ja, de NSP ja. NSP... En uh, zoals Joop ook al had memoreerde, uh, wij zijn als CRM eigenlijk de uitvinder geweest van het KLM Open, samen met de organisatie. En we hebben dat uh, jaren uh, met, met erg veel bravour en enthousiasme gedaan. En uh, zoals Joop ook al meldde, op een gegeven moment melden zich uh, de, de, de commerciële jongens. En uh, maak, je daar, maak je daar plaats voor, dat is geen probleem. Echter in de in het vervolgtraject dan, dan, dan wil je toch graag als, als gastgemeente ja, en omroep ook, ook achter de présence geven op een, op een uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, op een goede manier. En wat mij dan van de Nederlandse uh, sportperservice uh, erg tegenvalt is dat je uh, dat ik uh, continu aanvragen doe en die, die dan voor de helft en uh, worden pas maar worden gehonoreerd. Voor de helft en minder. Ja, uh, je, je, je vraagt aan en uh, je, je, krijgt, uh, je wordt gekort aan alle kanten, terwijl andere organisaties de volledige ruimte krijgen. Joop, ben jij er ook nog? Ja, ja, ja. ja. ja jij hebt het ja. net ook al uitgelegd dat wij eigenlijk het slachtoffer zijn van het grote kapitaal in dit ook, hè? Dat wil ik niet zo zeggen, maar. Uh... Nou ja, wij. wij we, je ja, moet die apparatuur ook... inhuren en dat kost ongelooflijk veel geld. Dat hebben we niet. Dus als er mensen luisteren die uh, zie een uh, goed hart toedragen, neem even contact op en breng u, uw contacten die u teveel heeft. Want dan kunnen we weer een mooie apparatuur kopen. Maar het is natuurlijk te gek dat je als lokaal zendstation gewoon op een zijspoor wordt gezet. Ja, uh, ik, ben, ik ben het met je eens, natuurlijk. We hebben, we hebben het achter. Uh, 9 jaar gedaan, ontzettend veel plezier gehad, eh, ook leuk om te doen. We kregen alle complimenten, ook van eh, techsports. Ja, eh, wij kunnen niks aan doen dat het uitbesteed is aan de Nederlandse sportpers. En, eh, ook ik heb daarmee te maken uiteraard, ook voor de krant. Uh, uh, ja. ik, ik heb bijvoorbeeld één accreditatie voor fotograaf en één voor journalist. Ja, en die zijn allemaal twee vergeven, uiteraard. Ja. En uh, meer kreeg ik ook niet. Hoeveel kreeg jij er, Albert Jan? Nou, dat is, uh, dat is het verhaal. Wij doen het dus nu op een, uh, laten we zeggen, een uitgeholde manier. Tussen aanhalingstekens. En uh, ik heb keurig in juni een aanvraag gedaan voor drie, uh, drie accreditaties. En uh, twee jaar geleden waren we... en dat, dat moet ik ook eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen... waren we wat te enthousiast. En uh, toen hadden we wat... wat enthousiaste medewerkers die niet precies wisten hoe het golfspel in elkaar zaten en daar zijn we terecht op gewezen maar dat is twee jaar geleden dat hebben we als CRM, dat we als CRM ook geëvalueerd en uh, dat, uh, om dat in de toekomst te voorkomen maar desondanks dit jaar vraag ik drie accreditaties aan, ik krijg anderhalve accreditatie, uh, kijk je wilt toch een beetje coördineren uh, met z'n drieën David Habig bijvoorbeeld is er dit weekend in zijn eentje nou, ja, die had daar in ieder geval met een collega's aan moeten staan. En ja. uh, dan kan je, dan kan je en, en, en dan liefst nog een beetje uh, als programmaleider, zeg ik dan, van coördineren van ga jij op hol 10 staan en jij op hol 1, ja. zodat je dat een beetje kan coveren. Ja, en de spanning kan brengen, hè? Juist, maar uh, de, de, men had dus gemeend, en uh, nogmaals op gebaseerd op wat twee jaar geleden was gebeurd... ...om ons geen uh, twee accreditaties te doen toekomen, maar geen drie, maar twee accreditaties. Mm -hmm. Waardoor wij dus eigenlijk uh, ja, een beetje mank uh, lopen uh, qua organisatie en qua uitzenden. Ja, en waardoor jij als programmaleider bijvoorbeeld niet daar naartoe kan om je netwerken te doen. Ja... Nou, ik ben woensdag gegaan, want dat was, toen was het nog vrij toegankelijk. En ik heb natuurlijk de, de nodige contacten wel gelegd. Maar het, was, het, het is leuk als je met een team van drie man uh, dat kan coveren. Dus, dus één uh, op hoog 10, de andere op hoog 1. Ja. En de andere interviews uh, afnemen. Nou, ja. Zo had ik dat in gedachten. Maar uh, de Nederlandse uh, sportpersservice heeft gemeend ons maar anderhalve accreditatie te moeten doen toekomen. Ja. Nou, we het als CFM toch over wensen hebben. Ruud Jansen heb ik van het station gehaald vanmorgen. En toen hebben we het in de auto gehad over het feit dat wij een prachtige studio hebben. Maar er zit een trap naar boven waar heel veel mensen niet op kunnen. Het moet toch mogelijk zijn om via de gemeente bijvoorbeeld een traplift te krijgen? Uh, wat ik heb begrepen is dat het de, de binnen het bestuur uh, ook besproken is... maar dat zal iets met de gemeente moeten zijn... dat het dus toegankelijk gemaakt wordt voor minder valide. Ja. Dat, dat zou niet... Dat, dat zou, uh, maar wat ik ook begrepen heb... maar nou spreek ik uh, uit, uit eigen ervaring... Dan zou je ook uh, uh, extra aanpassingen moeten doen aan de, de, de brandbeveiliging en dergelijke. Daar heb ik geen zicht op. Nee. Maar de gemeente wel. En bijvoorbeeld Joop van Nes, die vandaag zo'n fantastische verslag doet van de KLM open. Die kan hier de trap niet op. En als die erop kan, dan heb je hem weer als programma -medewerker. Is toch heerlijk? Ja, jo, ik, Joop is van harte welkom Ik begrijp het uh, Maar het is out of our hands En ik ben programmaleider Ik ben geen, uh, geen uh, bestuurslid En ik heb, onderhoud de contacten niet met de gemeente Dus uh, oh, daar zou je bij, de, bij, bij Belinda moeten zijn Wat zei jij uh, Joop? Albert-Jan, even uh, Ik wil dolgraag weer een uh, programma maken Maar je weet het Het is voor mij te moeilijk om naar boven te komen Ik, ik durf het gewoon niet ja, Nee, nee, wij, wij nee. weten precies waar we staan, Joop. Is er in voor geen, geen bodybuildersclub? Die hem gewoon <lacht> naar boven tillen? <lacht> en nou, elke keer als je dat wil, dan, dan nodig je twee sterke mannen uit en die tillen Joop even naar boven. Dat kan oh, toch wel? Nou, we tegenwoordig ook met eentje, hoor, Ruud. Eh? <lacht> tegenwoordig ook met man. <lacht> oh, ben je afgevallen? Ja, ja behoorlijk. <lacht> <lacht> Albert-Jan Vos is onze programmaleider, die is ook aan de lijn. Albert-Jan, jij bent trouwens ook een golfer, hè? Uh, dat, dat kan je wel stellen, ja. Maar, in, in, maar kijk, nogmaals, ik, ik, ik, ik betitel het als ernstig uh, sneu, dus dan, dan leg ik het netjes uit, dat, dat de Nederlandse sportperservice uh, niet, niet mijn uh, aanvraagaccreditatie voor drie man van CFM heeft weten te honoreren. Ja, en, als je daar, en als je daar wat van zegt, dan krijg je nog op je donder ook. Ja, maar daar moet je maning aan hebben. Heel even over jouw golfaspiraties. Wat heb je voor handicap? Uh, ik zit, ik uh, zit nu op 16.1 en ik kom van 11. Nou, oh, dat is niet gek. Ik had afgelopen, afgelopen maandag nog een golftoernooi van uh, Lauw en Hardy uh, uit, uit, uit uh, Halterstraat. Die hadden een, voor, voor, voor hun gasten een, een golftoernooi georganiseerd. Nou, en ik had het balletje het verst weggeslagen, dus ik viel ook nog in de prijzen. Ook nog. Als je er wint mee. Ik had er wind mee, ja. <laughs> ja. Joop mag nog wat zeggen, geloof ik, Joop. Ja, Joop. Ja, over dat uh, Nederlandse sportpers uh, gebeuren. Um, Hé, uh, kwam met het idee om hier vandaan uh, interviews te verzorgen uh, met een vinder. Nou, uh, ik moet daar toestemming voor vragen. Dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik een, een antwoord van, oh, dus zo wil CFM aan de derde accreditatie komen. Ja, nee, dan dus zie je, de krijg ik al, Ah, ja. jongens, nou, kom op, laten we erover ophouden. Maar, de sport wacht, is te wacht, mooi. Wacht nou even, ik ja. heb geen idee waar het over ging, echt niet. Ik zeg, nou, als het zo moet, dan, dan doe ik het niet. Helemaal geen probleem, nee, dat mag wel, ga je gewoon maar weer. Want ik heb uitgelegd dat ik gewoon vrijwilliger ben voor CFM en dat ik gewoon voor, voor de zonverzichterhand werk. Uh, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Uh, maar ik kan het combineren natuurlijk, dat is helemaal geen probleem. Ja. Ik ben niet te blij om voor nee. radio te praten. Nee, maar ja, dus formeel, Joop, heb jij, want ze zijn heel erg formeel bezig. Jij formeel heb jij een accreditatie van de Zandvoorts Courant gekregen. Ja. Dus val je niet onder CFM, dat geldt ook voor andere CFM-vrijwilligers. En uh, voor, voor formeel hebben we er drie aangevraagd uh, van CFM en hebben we er anderhalf gekregen. Nou. Ja, kijk, dat wist ik niet. Uh... Nee, klopt. Maar jongens, dat is voor de luisteraars ook niet zo prettig. Uh, het betekent gewoon, het is lying all the time. En de outsiders, een van de, van de wensen van onze gast Joop van Nes, die zingen daarover. Lying all the time.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 This is the end of our story. You know it died without an glory 'Cause you've been lying, lying all the time. Van met de outsiders lying all the time. de tier! muziekkeus van vandaag in de Watertoren Sport van de gast van vandaag, Joop Van Es... Van de Zandvoortse Courant, vandaag werkend voor ZFM, op de KLM open. En we gaan even een rondje langs de velden maken, want we hebben ook weer aan de telefoon David Havic, ook van ZFM. We zijn dus vertegenwoordigd eigenlijk met twee mannen, daar zijn we heel blij om, op een prachtig evenement. Want spannend is het, David? Ja, het is zeker spannend. Uh, we zitten momenteel uh, heel eventjes in het perscentrum bij te komen van het warme weer. Maar we zijn zojuist met de Orbs weer meegelopen. En die gaan we zo direct ook weer opzoeken. Dat is momenteel de nummer 1. Ja, cool. um, en uh, ja, hij speelt goed. Hij staat op mijn 9. Wauw. Um, ja, we zijn met hem meegelopen tot aan de 18. En uh, over het algemeen uh, geen rare dingen gezien momenteel. Maar, uh, mag mag ik heel even inbreken? Al... Ja. Ja, kom maar. Mag ik even inbreken? Ik zie namelijk net de slide van... Uh... Christopher Blandt langskomen, die overnight uh, de tweede, op de tweede plaats stond. Op de derde plaats moet ik wel zeggen. Uh, met min 8, die staat nu op, ook op min 9. Dus uh, ja. wellicht zijn er nu twee leaders die in de baan zijn met min 9. En er moet straks dan uh, nog eentje bijkomen. Uh, uh, Laurie, uh, uh, Laurie. Laurie, Laurie. Ik weet niet hoe laat die start, geen idee. En Joost Luiten die kan dat natuurlijk ook halen. Nou, ja, Joost Luiten uh, uh, dat is ook... Uh, zover is het nog niet. Nee, zover is het nog niet. David, wat is jouw gevoel? Wie heeft hier de meeste kans? Nou ja, ik hoop op Joost Luiten natuurlijk. Die uh, heeft een goede kans. Hij stond op min 7 gisteren. Dus uh, wellicht dat hij uh, vandaag uh, er ook, uh, ook nog eens een keertje min 7 bij pakt. Dan, dan uh, komt hij echt wel in de buurt. Even aan Joop ook vragen wat hij denkt. Joop, wat denk jij? Ik denk niet dat Luiten eruit. Want? Ja, omdat ik al gezegd heb, hij heeft van vier dagen altijd een off-way. Ja, ja. Ja, en het ligt eraan hoe, hoe sterk die off -day is. Uh, als hij 70 speelt, dan, dan gaat het niet binnen. Maar hij is in, men, hij is in mentaal opzicht vooruit gegaan. Hij heeft daar in Amerika ja. gezeten al die tijd. Ja. En dat heeft toch geholpen, geloof ik, hè? Ja, nou, toen hij terugkwam heeft het geholpen. Want het ging niet goed in Amerika. Hij ging erheen dat heen hij, dat hij op de 37ste plaats stond van de wereld. En hij is er vandaag gekomen het bijna 60ste. Dat scheelt nog wel een beetje, natuurlijk. Ja. Ja, He, tjm, dit dit maar hij gaf gisteren de tijdens, tijdens... Wacht even hierop. Ja, David? Ja, hij gaf gisteren tijdens de persconferentie aan na zijn uh, ronde... dat hij het wel degelijk uh, zich beter voelde. Ja. Dus uh, wellicht dat hij... Uh, toch nog wel voor iets kan gaan zorgen. Ik zag een interview met hem en um, daar gaf hij dus duidelijk aan dat hij uh, bewust een aantal weken niet gespeeld had. Hè? Dat hij dus gewoon echt ja. alleen maar aan zijn techniek aan het werk is geweest. Gewoon ja. trainen, trainen, trainen, maar geen wedstrijden spelen. Zodat hij dus uh, optimaal uh, geprepareerd was en gemotiveerd was om hier in Zandvoort natuurlijk even de sterren van de hemel te spelen. Ja, en Ruud, hij moest, uh, hij moest eigenlijk weer met zichzelf in het reinen komen, laat ik het zo zeggen. Want jongens kunnen het allemaal, maar als je toch een paar keer dingen scheef gaat, dan ga je toch anders denken. En uh, ja, dat uh, heeft hij nu gedaan en heeft hij goed gedaan, denk ik. Ja, want David, concentratie dat is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten in het golf. Maar dat is moeilijk, hè, want je hebt zoveel ex externe factoren die erop inspelen. Ja. Alles speelt mee, uh, er kan een trein langskomen, dat, dat, uh, dat, dat uh, verbaast mij af en toe dat mensen daar hun concentratie nog bij kunnen houden. Uh, vliegtuigjes die overkliegen, het publiek, uh, wind, uh, foto stellen die afgaan uh, in het publiek. Dus, uh, Journalisten uh, die te hard praten. Ja, dat zou ja. ik ja. zeggen, Joop van Nist die te hard praten. <laughs> uh, we proberen ons een beetje gedijst te houden hier. Maar je hebt het wel naar je zin, David. Ja, zeker, zeker. Het is een geweldig evenement, hè? Ja, ik heb ja. een hoop foto's, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. moeten de mensen even online bekijken, natuurlijk. Dat kan, ja. Jongens, zondag is de belangrijkste dag. Iedereen kan er nog naartoe, hè? Er zijn nog kaarten. Ja, er zijn altijd kaarten. Ja. En wat kost dat? Ja, voor zondag is er toch wel wat meer. Ik, ik weet het niet zeker, maar ik denk 45 euro. Uh, ah, ja, voetbalwedstrijden is duurder. Ja, en dan zie je minder. En dan zie je niks. <laughs> Jongens, hartstikke fijn. Het is tien over half twaalf in de Watertorensport. Dank voor je bijdrage zover. We komen straks nog een keertje bij jullie terug. Ik ben heel benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. En we zijn natuurlijk allemaal, allemaal fan van Joost Luijten. Yes. Hier is de muziek van Joop van Es, want daar zijn we ook fan van. Capital Punishment, Sandy Coast... just en bescheiden mening het beste nummer dat Hans Vermeulen... Sandy Coast ooit gemaakt hebben. Het is nooit een hit geweest. Nee, raar. Dat is heel raar. Maar dat is met, eigenlijk met alle nummers van de Sandy Coast... Ja. Ze hebben nooit een echte hit gehad. Maar dus. dat, is, dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Maar dat is een, ik vind het persoonlijk het beste nummer... dat de Sandy Coast ooit gemaakt heeft. Lekker, heb... hou zo. dankjewel. <laughs> het is vandaag een bijzondere dag, want de KLM open speelt. En dat is golf. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar even een voetbalbericht tussendoor. Want... Pakt u allemaal uw agenda. Volgende week woensdag 23 september... om 5 uur aan de Spanjaardslaan in Haarlem. De wedstrijd tussen de Koninklijke HFC en Eindhoven. En dat is voor de KNVB-beker. En vandaag is het de verjaardag van Mike van der Ban. Een van de aanjagers van dat team van de Koninklijke HFC. Hij is trouwens ook de jeugdtrainingscoördinator bij die club. En uh, iedereen mag hem feliciteren. Maar er wordt bij die jongens... en dat kan ik u vertellen, want ik sprak Mike gisteravond... al gedacht aan de Kuip. Ofwel... Door de loting na de overwinning op Eindhoven. Ofwel naar de finale. Je weet het maar nooit. Koninklijke HFC Eindhoven. Vijf uur. Volgende week woensdag 23-9. Spanjaar slaan, Haarlem. We hadden het ook over golf vandaag. En we zijn zo ontzettend trots dat we in Zandvoort een Nederlands kampioen hebben. Dat we die opeens aan de telefoon hebben. Dag Martijn Wijsman. Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hoe beleef jij de Kalomopor? Ja, dat vind ik altijd een mooi toernooi. Dat is, ik denk een van de mooiste evenementen die we hier in Zandvoort hebben. Samen met het circuit natuurlijk. Maar uh, wat dat betreft is dit uh, voor mij wel een, een feestweekend, ja. Leuk man. En je hebt natuurlijk in je zaak, want je bent uh, een van de jongste uh, mensen die een eigen zaak heeft. De grote fietsenzaak in Zandvoort. Je hebt natuurlijk de tv aan en de ZFM aan. Ja, nou ja, de tv begaan, maar de radio zit ook op de tv, dus het kan niet allebei. Ja, dan moet je toch een keus maken, joh. Uh, maar we hebben hè, de, de, de, de uitzending op Sport 1, die de kilometer om half twaalf. En dat, ja. Uh, ja, als we er even tijd voor hebben, hè, tussen het werk door, uh, dan, uh, dan volg ik dat wel uh, ja, op de groep. Ik wil ja. even voor de mensen die het nog niet weten, terug naar het gebeuren twee weken geleden... waarin jij de titel pakte. Je hebt een uh, handicap van 10. Ja. En je won van, van mensen die veel en veel beter waren. Ja, nou ja dat, dat kan hè met golf. Hè. Je kan een, uh, ik had uh, op dat moment wel een hele goede dag. En ik maakte eigenlijk een score die, die beter was op dat moment dan mijn spelniveau. Ja, en degene die normaal gesproken een lagere score, twee drie slagen minder over een, een, een 18-0 is dan niks. Ja, die liep liepen toevallig en nog iets mindere ronde. Dus in dat geval, uh, dat is het mooie van Golf, uh, ja, was ik uh, op dat moment toen binnenkwam uh, de winnaar. <laughs> ja, fantastisch. Nogmaals ja. gefeliciteerd ermee. Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken? Ja, dat wil ik bereiken. Het is sowieso uh, het eerste doel wat we voor dit jaar gesteld hebben, is onder de handicap team te komen. Dus een single handicapper te worden, zoals het in Golf heel wow, ja uh, Europees Kampioenschap komt de volgende, volgende maand aan, in, uh, in, of in oktober, uh, 20 tot 22 oktober in Malaga in Spanje. Dus dat is niet waar we nu naartoe werken. En, en ja, als we over een periode van twee of drie jaar kijken, dan probeer ik toch wel rond de handicap vijf te zitten. Ja, en dat is nogal bij de top uh, vijf, zes van, van Europa. Ja, dat is geweldig. Dat de Europees ja. Kampioenschap, heb je kans daar? Het is een team, een team evenement, dus uh, we gaan er naartoe in naam van, van Team Nederland. Uh, dus ik ben ook weer afhankelijk van, van de drie die bij mij in het team zitten. Maar uh, het zijn allemaal goede spelers en, en tuurlijk hebben we daar een kans, zeker weten. Leuk man. Hey, Martijn, van harte gefeliciteerd nogmaals. Eventjes over Jo sluiten. Hoe vind je dat hij doet? Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat er een Nederlandse golfer op dit niveau meedoet. Uh, ik heb al een aantal wedstrijden van hem gezien uh, uh, op, op, uh, op televisie dat hij hier in Amerika zat. En hij heeft het toernooi natuurlijk al een keer gewonnen hier in, uh, in, uh, op de Kenner. Ja. Dus als hij uh, ja, dit jaar uh, weer diezelfde prestatie kan herhalen... Ik uh, had gelukkig gezien dat nu een gedeeld vierde plaats komt na de eerste ronde. Dus dat was alvast een goede start. Maar ja, het zijn vier dagen golf en met spelletje golf kan er van alles gebeuren. Ja. Dus uh, het, uh, het, het resultaat is pas als het laatste putje gevallen is. Uh, zeg maar <laughs> ja, maar uh, het is natuurlijk fantastisch voor, uh, voor, ja, ook voor, voor de kennemer en voor Zandvoort antwoord. Dat, dat zo'n Nederlands topper aan, aan zo'n tenor mee kan doen. Ja. En ook meedoet om, om de prijzen. Ga je hem steunen zondag? Ja, ik moet zondag moet ik om acht uur al op de krennemen zijn. Ja. Ook uh, van onze nationale coach van de NGF ja. uh, hebben we zeg maar, verplichtingen om, om uh, negen hals uh, met de professionals mee te lopen. Leuk, hè? Observeren en, en hun, uh, ja, hun spelbenadering te bekijken. Dat is toch leuk? Van uur op ja, tuurlijk. Dat is, uh, dat is, uh, dat is mooi. En vanaf een uur of twaalf, uh, dan hebben we vrij... en dan uh, ja, zijn we tot het eind. Ben ik, ik op de vrienden. Het is Hartstikke leuk. Jongen, veel succes. Wordt Europees kampioen. Dat hebben nee. we er echt nodig hier in Zandvoort. Ik hou jullie op de hoogte. Goed. Dag man, dankjewel. Oké. Okay, ja. oh, hoi. We gaan uh, in de watertorensport nog even luisteren naar muziek. Uitgekozen vandaag door onze gast Joop van Nes. En daarna gaan we naar Joop en David Habich op de kennen om de laatste nieuwtjes van die KLM open op te halen. Hier is Zen. Here. <laughs> ...wordt Joop van Mes en die is nog steeds op de Kellemer. Dag Joop. Ja, ja inderdaad. Nee, uiteraard. Ik blijf hier voorlopig ook nog wel even hoor. Zeg Joop, dat betekent dat er straks geen evenementagenda van je krijgt, zeker. Uh, de kans is heel groot aanwezig. Daar dat je bent hè, ik leg je neer, je bent in Duitsland. Ja, uh, nee, ja, ja. nee, hij was even uh, bezig met, uh, met David. Die moet ik ook weer even, okay. die zet ik ook weer bij. Hey Joop, heb je nog nieuws? Nou ja, het, het nieuws, of het nieuws is dus een tweede, maar ik zit hier op het punt dat, dat ik al die spelers die vanmiddag uh, de baan in moeten, uh, naar de driving range gaan. Ja. Uh, ik zit op een sputting van de, de, de putting range naar de driving range. Ja, en ze komen hier allemaal langs. Heb, het ontzettend, het ontzettend, het ontzettend, het ontzettend. heb je Joost al gezien? Nee, nee, niet op nee, nee, want dan heb ik heb het wel gemeld. Ja, ja, ja, ja. Maar wel een heleboel andere eh, jongens die hier langs. Zo te, zou je talk te talk horen waait het ook hard. <laughs> <laughs> maar dat is even Ik denk dat het bij David is. Oh, David nou, waait dan ook natuurlijk. Hé, hey, uh, ik ga even naar David. David, heb jij nog nieuwe dingen te vertellen? Nou, we zijn nu net in de taan erin. Is, uh, uh, we staan hier bij uh, de hol nummer 9. Uh, yes. Niet echt iets nieuws te vertellen nog, ik, uh, we zijn onderweg naar Jiménez en uh, Orbesby. Ja, want jij hebt het, het laatste nieuws over die twee, hè? Nou, ze staan uh, nog op min 9, zover ik ja. uh, weet. Ja, we zijn wel onderweg, dus ik uh, moet even gaan kijken. Er zit ontzettend veel wind op je, op je telefoon. Het is uh, ongelooflijk winderig. En die wind die speelt een grote rol, hè? Ja, je ziet toch wel wat afzwaaien. Uh, zeker. Ik heb hier een, een tenniscoach bij me. Oh, ja. dat, nou, dan gaan we daar even naartoe. Joop, welke Al, tenniscoach Al heb je? Hans Schmied van de, de zondag, uh, gemeente zondag 1 van uh, Tennisclub Zandvoort. De ik Nederlandse kampioenen. Um, uh, volgend jaar, hetzelfde het team? Ja, daar zijn wel vanuit. Sorry? Nou, we gaan vanuit. Oh, hij gaat er vanuit dat volgend jaar hetzelfde het team staat. Dus hebben hebben we weer kans. Weer, meer okay. Vraag maar of ze weer Nederlands kampioen worden. Ja, dat, uh, dat, uh, dat idee had hij wel opgevat. En hij wil het met hetzelfde team gaan doen. En dat is de kracht van Zandvoort. Um, er zijn teams in Nederland die... Uh, clubs moet ik zeggen eigenlijk... die uh, spelers, buitenlandse spelers... inhuren voor de duur van de competitie. De duur is uh, twee weken, is het waar. En Zandvoort uh, doet het met eigen man, mensen. En dat is heel dobel. Dat is om trots op te zijn, niet? Sorry? Dat is om trots op te zijn. Ja, ik denk het wel. Hé, hey, leuk. Ja. Hey Joop, je was gast vandaag in de, in de Watertorensport. Je had fantastische muziek. Ruti zat continu te wippen op zijn stoel achter de, achter de knoppen. Het was een heerlijk programma. Dank je wel voor je informatie over de KLM Open. En nog heel veel plezier daar. En hetzelfde geldt voor onze vliegende reporter David Habbig. David, dank je wel. Heel veel succes. Ja. En laten we met z'n allen hopen dat Joost het wederom voor elkaar krijgt. En wint in Zandvoort. Ja, jullie op de hoogte. Fijn joh. Ja, David, we gaan je bellen. Dat kan je op zijn website vinden, hè? Ja. Wat zeg je, sorry? De dus foto's van JATP op zijn website vinden. Ja, hartstikke goed. Mannen, bedankt. Hier is de Tune. Tot de volgende week, dames en heren.